Maar nou, bij ons functioneert iets anders niet en dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn op moedige journalisten als Jan klein Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100 want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks and balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat. Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze Kliek in Den Haag, onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven, onze Kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die hieronder ligt dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? was er maar één belastingambtenaar of één minister. Dat is ook precies waarom ik al vier jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een, st een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.